Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht de grootste drone uitgevoerd op Oekraïne... ...sinds de invasie drie jaar geleden. Dat meldt persbureau AP. Volgens de Oekraïense luchtmacht ging het om 273 drones. In de regio rondom Kiev zou één vrouw daarbij zijn gedood... ...en raakten drie mensen gewond. De grootschalige aanval komt enkele dagen na de eerste gesprekken... ...tussen Rusland en Oekraïne over een staakt het vuren. Door een brand in een woning in een portiekflat in Den Haag zijn vannacht negen woningen ontruimd. Niemand raakte gewond, wel zijn drie huizen onbewoonbaar verklaard. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een uitslaande keukenbrand. Ruim een uur later was het vuur geblust. De bewoners van de ontruimde woning in de wijk Duindorp hebben de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Tegelijkertijd werd er aan de overkant brand gesticht in een portiek. De politie onderzoekt nog wie daarachter zit. In het midwesten van de VS hebben zware regen en tornado's aan zeker 27 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. Ook is er veel schade. In het gebied rond de Grote Meren kwamen meer dan 100.000 huishoudens zonder stroom te zitten... door omgevallen hoogspanningsmasten. In New York is een groot zeilschip van de Mexicaanse marine tegen de Brooklyn Bridge gevaren. Daarbij zijn twee opvarenden om het leven gekomen. 19 opvarenden raakten gewond, van wie een aantal ernstig... Door de botsing tegen de brug braken delen van de drie masten af. Het Mexicaanse zeilschip is in New York voor een promotietour. Het gaat om een 90 meter lang trainingsschip dat de hele wereld overvaart om de opleiding van mariniers af te ronden. De afsluitdijk is dicht vanuit Friesland richting Noord-Holland. Er is een storing aan de Lorenz-Sluizen, meldt ANWB. Het is niet bekend hoe lang de storing zal duren. De reizigers kunnen omrijden via Fle Flevoland, meldt de ANWB. Het weer in het binnenland kan een enkele misbang nog voorkomen. De dag begint zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken. En daarbij is ook kans op een korte bui. Het wordt 16 graden op de wadden, landinwaarts zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Rollevaalsveen 5 kilometer file. De verdraging is 20 minuten. Er is daar een vrachtwagen gekanteld, er zijn twee rijstroken dicht en ook de afrit is dicht. Je kunt de omrijden via Wassenaar over de A44 en de N44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? -M -M. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer.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 was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje, yeah. er was er ook in die matrozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel, oudje. Oh.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 Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u weer onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met een beetje nog wel oudje. Opname 1928. En natuurlijk bedankt voor nog even kort draaien... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek.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 Teddy Scholten, die in 1959 het Eurovisie Songfestival won... en uh, vanaf 1953 traden Henk en Teddy Scholten samen op in de revue... op de radio en televisie, zowel in Nederland als in het buitenland. Later had Henk Scholten samen met zijn echtgenote de eigen tv-show... de Zaterdagavond akkoorden. dat was op de KRO. Hoe hoort ze nu? Teddy en Henk Scholten, man en vrouw lief... met Kom, lieve kleine meid. Kom, lieve kleine meid...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 Zoveel ja, zoveel van je hand. Wat hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd om jou niet te kussen voor dat.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 De schieten gaan we naar de reuzeras. Oh de kennis, daar is altijd wat te doen. En boven in dat reuzerat ben jij een zoet lang. La.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 Er is en ons Pepito joh no sabe weet hij Delante de la puerta donde vivo su amor, pepito implora, suspirando en su dolor. Oh, oh, oh, oh gezondheid. Oh, oh oh Oh, oh, oh, oh. Oh Hij is niet meer in zijn gezondheid. Hij is niet meer in zijn gezondheid.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 Abbreme la puerta, abbreme la puerta, Ay Pepita, Pepita de Mallorca. Abbreme la puerta y dégale besar. Abbreme la puerta y dégale besar. Abbreme la puerta y dégale besar. Ja, dat was muziek van uh, Maria Zamora met Pepita de Mallorca. En daarvoor hoor je Siska Peters en Ronnie Tobermet naar de kermis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 de dochter van een clubeigenaar in Berg op Zoom en in december 1980 ontmoette hij Belinda Muldijk die veel teksten voor hem zou gaan schrijven en in juli 1984 na de scheiding van zijn eerste vrouw trouwde hij met Muldijk. Met haar kreeg hij twee zoons en werd hij ook erg populair in de roddelbladen. En ze gingen in 2006 uit elkaar. Vervolgens had hun advocaat, uh, volgens hun advocaat zagen de twee geen toegevoegde waarde om hun samenlevingsvorm. Staat voor te zetten. En op 24 juni 2008, dat was weer twee jaar later, trouwde Rob de Nijs met zijn voormalige persoonlijke assistente Henriette Koetschruiter En ze kregen in februari 2012 een zoon. Ja, en uh, hij heeft uh, vorig jaar zijn afscheidsconcert gehad. Het gaat niet zo goed met hem. En hij is op leeftijd en uh, hij is laatst weer uit het ziekenhuis gekomen. Het ging weer heel slecht. Dus, maar hij, hij, hij is er nog. Hij is nog niet uh, overleden. Dus gelopig uh, uh, gaat hij nog even door. Al is het niet uh, in goede gezondheid. U hoort Rob Nijs nu met Anna Palona.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 helder Je lippen waren zo zoet De maan was onze getuige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 Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een tensitie doen. <laughs> Schrijf zijn kansen op oh, boxy box trot met je elastieke beenden. En die wil elke avond daar het tansing toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke disco of sal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dat alle dansen van zo'n fox trot, niet zo één, twee, drie meer gaan.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 Big quick, wik, slow Want Foxy grijpt wik, kansen Oh Foxy, wik, Fox, met je elastieke beenen. Die wil elke avond naar het wik, wik, Ja, wik, wik, Dan roep ik Creepy's Ho, want Foxy grijpt zijn kansen. O Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar dancing toe. Die wil elke avond daar dancing toe. Die wil elke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 He noon dat was 1952. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien, wie zal dat betalen? En uh, ook deze plaat, het orkest zonder naam, hoort u nu met Zeeman, je droomt van Hawaii. Zeeman, je droomt van Hawaii. Van sprookjesland met blauwe zee en palmenstrand. Waar iedere nacht het maandje lacht En waar je liefste vol verlangen op je wacht Volg de stem van je hart Simon bleef niet dromen ben, wacht je bruin, trek het ziegat uit Op het duurt meneer Korstijn. kom boven! Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor! Ja, ja. Hadidors, hoe is het mee? Goed meneer Kostein, goed, maar... Uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwachts komt zitten. Moet dat zo? Nou, kijk eens hier!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 I'm <laughs> you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 zo hard als een steen, Marie. Het is er niet één, ik met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie. Het is er niet één, ik met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet twee aan dezelfde steen, maar aan dat steen het hart van jou. Toen er een man zit rond en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie. Het is er niet één, ik met een hart zo hard.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 Een ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan dat steen. Een hart van jou stoelt oh. iedere man zit rond en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie, er is er niet één, hij Met een hart zo hard, met een hart zo hard, met een hart zo hard.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 We hebben een ongeluk gehad met de toottoetje, met de toottoetje, met de toottoetje. Gebeurde hier midden in de stad met de toottoetje, met de toottoetje, met de toottoetje. En ik zei nog laan, we even wachten, we kunnen dus zo niet door.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 Nou, wij vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Toen ik daar lag op mijn bar. ging snel voorbij, het lag aan haar, echt niet aan mij, ze was heel moeilijk, ja dat is waar. Ja, ja, meisjes met rode haren Kunnen je zeggen, als je ze kent Ja, ja, ja, meisjes met rode haren. Die kunnen kussen. Dat is niet mis. Meisjes met rode haren. CFM's Anvord, het was muziek van Arne Jansen met meisjes met rode haren. Grote hit, ik heb uh, ooit... Uh, bij mijn ouders, of eigenlijk bij mijn moeder... toen de tijd uh, heb ik uh, zitten snuffelen... tussen de oude plaatjes. En dan vond ik een, uh, een bak met platen. En ik denk zeker dat er wel tien van deze singeltjes zaten. Ja, wat moet je ermee? Tien uh, plaatjes van uh, Arnie Jans... met meisjes met rode haren. En... Uh,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 ook als soloartiest uh, had hij succes. En u hoort hem nu, Heintje Hendrik, samen met Ria... ...met Als de Alpenrozen Bloeien. Als de Alpen rozen bloeien, joek Heidi, joek Heida, en de Alpen toppen bloeien, joek Heidi, joek Heida, zie je in de Alpendalen, joek Heidi, joek Heida, dansen gretels samen de valen, joek Heidi, Heida, joodlady, joodlady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, joodlady. Judo, u, als de Alpenroos weer bloeit Als de Alpenrozen bloeien, joe ga je die. Joeghaida, en de laatste blinders stoeien. Joeghaidi, Joeghaida, dan komt Amor heel vermeten. Joeghaidi, Joeghaida, in het hart van Hans en Gretel. Joeghaidi, Aida. Jurelady, Jurelady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Jurelady, Jurelady, als de Uw Haidie, Uw Haidie, gaan de harten sneller bloeien. Uw Haidie, Uw Haidie, en zo zijn dan na een jaartje. Uw Haidie, Uw Haidie, Hans en Gretel al een paartje. Uw Haidie, Haidie. Uw de lady, Uw de lady, als de roos meer bloeit, als de roos meer bloeit. Uw de lady, Uw de lady, als de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 Is geen brekje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzink je? Maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, hang aan een zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan naar een raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien. onder de mensen een blij gezicht te zien doe je het al goed Aan, kun je aan anderen geven. Het doe je het gewenste van, breng eens een zonnig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 die uh, werkt als, als in- en verkoper. We hebben het over Willy Alberti. En hier zit hij samen met zijn dochter Willeke Alberti. Een reisje langs de Rijn. Een opname 1969. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Laatst trokken we uit de Een aardige zij tot mijn vrienden, maakt met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Vooruit riep ik. We maken tijd en reisje langs de Rijn. In een Wip. Zakkernood, zat het klepje op de boot. Ja, zo'n reisje langs Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.